Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het noordoostelijk deel van Syrië zijn gisteren twee Nederlandse weeskinderen van IS'ers overgedragen aan een delegatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt een hooggeplaatste functionaris van de autonome Koerdische regio op Twitter. Bij de overdracht zouden ook twaalf Franse weeskinderen van IS-strijders zijn overgedragen aan een Franse delegatie. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon vanochtend nog niet bevestigen dat er een overdracht is geweest. Tot nu toe was het Nederlandse beleid om niet actief IS-strijders of hun kinderen terug te halen. De politie heeft vannacht tussen Amsterdam en Schiphol... een automobilist van de weg gehaald... die met 250 km per uur over de A4 reed. De maximumsnelheid is daar 100. Een motoragent kreeg de auto in de gaten... en kon hem bij Schiphol aanhouden. De bestuurder is voorlopig zijn rijbewijs kwijt... en hij krijgt een boete van waarschijnlijk 2000 euro. Een ongebruikelijk beeld in de Russische kranten. Op de voorpagina van drie kranten staat vandaag openlijk kritiek op de arrestatie van een journalist. Ivan Golunov is correspondent van een website die veel publiceert over corruptie in Rusland. Golunov werd donderdag hardhandig gearresteerd omdat hij drugs in huis zou hebben. Voor op de kranten staat ik ben Ivan Golunov naar het voorbeeld van Je suis Charlie. Voor het eerst heeft iemand in een rolstoel een Tony gewonnen... de belangrijkste musicalprijs ter wereld. Actrice en zangeres Ellie Stroker kreeg hem voor de beste vrouwelijke bijrol... in de musical Oklahoma. Stroker is sinds haar tweede verlamd aan beide benen door een auto-ongeluk... maar ondanks haar handicap speelt ze in diverse tv-series en toneelstukken. Het weer nog eerst zon, maar geleidelijk meer buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 in het oosten van het land...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 Het is dezelfde stad Hetzelfde seizoen De bomen worden groen Precies zoals toen Maar waarom kwam ik hier En wat moet ik doen Wat moet ik doen Zonder jou Van al je mooie woorden Bleef er niet heen. Je zei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 een ander met jou. Niet meer om moeten komen, misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien, omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander, een ander met jou. Duh.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 Lijsten laten zingen, maar ik weet niet hoe Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, ik weet niet hoe Ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe. zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien Maar ik weet niet hoe Ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe Ook zou je willen smeken, het van de kans zou willen breken Maar ik weet niet hoe Laughing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 6.9. Dit is ZFM. Seffi di ragazze dentro i bagni che si amano, la notte giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. En dan spreek en dan spreek ik mezelf in mijn -no. leven, en dan spreek ik mezelf in mijn leven, en dan spreek ik mezelf in mijn leven, en dan spreek ik mezelf in mijn Video di ragazzi, persi dentro ad un telefono, la notte giovane, sogniami adesso, d'amore che domani non Quasi così mi non ci penso più, non ci penso più, faccio schiaff, faccio schiaffi, con